Renate Kok met het NOS Journaal. De uitstoot van broeikasgassen lag vorig jaar 15% lager dan in 1990. In die periode groeide de economie met bijna 80% en ook de bevolking nam toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Toch is de afname van broeikasgassen nog lang niet voldoende. In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 de uitstoot bijna gehalveerd moet zijn in vergelijking met 1990. Volgens het CBS moeten vooral elektriciteitsbedrijven en de industrie aan de slag. De hoogste broeikasgasuitstoot is in Velsen... waar staalbedrijf Tata Steel een fabriek heeft en ook een elektriciteitscentrale staat. De Italiaanse premier Conte heeft de steun gekregen van een meerderheid van de Senaat. Gisteren stemde de Kamer van afgevaardigden al in met de nieuwe regeringscoalitie van de linkspopulistische Vijfsterrenbeweging en de Sociaal-Democratische PD. De vroegere politieke aardsvijanden werken nu samen om nieuwe verkiezingen te voorkomen. Het kan nog tot de zomer van 2021 duren voordat het CBR de opgelopen wachttijden heeft weggewerkt voor de keuring voor een rijbewijs. Er komt wel een coulantse regeling zodat 75-plussers tijdelijk met een verlopen rijbewijs mogen blijven rijden. De problemen spelen al sinds eind vorig jaar. Het duurt soms langer dan een half jaar om een gezondheidsverklaring te krijgen. Zo'n 600 mensen hebben gisteravond bijna drie uur vastgezeten... in een trein tussen Breda en Rotterdam. In eerste instantie moest die trein stoppen... vanwege een verward persoon bij het spoor. Daarna ontstond er een technisch probleem... waardoor de trein niet meer kon rijden. Op social media klagen reizigers dat ze urenlang opgesloten zaten... zonder airco en zonder water. Uiteindelijk bleek de trein op eigen kracht weer verder te kunnen... en was de inzet van een sleeptrein niet meer nodig. Dennis heeft laten weten dat gedupeerde reizigers... hun kaartje vergoed krijgen. Het weer, vannacht is het droog en tussen de 6 en 11 graden. Morgen neemt de bewolking toe. Later gaat het dan regenen. Doort rond de 18 graden en er staat dan ook meer wind. Dit was het NOS-journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt gedraaid door de passagiers. Does lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. <tossimus> Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort en de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu de nacht. Beautiful. here? and I look stunning this Don't ask that question here This is my only fear that we become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 Oh mm -hmm. Punt 9. Zie Die. in I'm star. Star, hey, hey, sexy lady, oppa Gangnam star, oppa, open oppa, oppa, oppa, sexy lady oppa, oppa, oppa, oppa, open oppa, oppa,